11 uur. Het LOS-journaal. Door Ralf Megens. De advocaten van de verdachten in het liquidatieproces zijn boos over de vrijlating van kroongetuige Peter Laes. Die werd vorige week vrijgelaten, zo werd vanochtend bekend. De advocaten noemen dat een schoffering van de rechtbank. De OM heeft Laes vrijgelaten omdat er ernstig rekening mee werd gehouden dat zijn voorlopige hechtenis langer zou duren dan de door de rechter op te leggen straf. Hij heeft inmiddels twee derde van de acht jaar cel uitgezeten die tegen hem is geëist in het liquidatieproces. De advocaten vinden de argumenten van justitie niet steekhoudend. Bondskanselier Merkel vindt dat de lidstaten van de Europese Unie stap voor stap meer bevoegdheden moeten overdragen aan Europa.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 Een geplande uitbreiding van de Amsterdamse nieuwbouwwijk Eiburg gaat niet door. Volgens het college van BNW is de aanleg van 1500 woningen niet verantwoord vanwege de vastgelopen woningmarkt. Op dit moment wonen er op Eiburg 16.000 mensen. In de oorspronkelijke plannen moesten dat er 45.000 worden. Maar dat aantal wordt door de aanpassing van de plannen niet gehaald. Op meer plaatsen in het land worden bouwplannen afgeblazen. Gisteren nog maakte de provincie Zuid-Holland bekend drastische schrappen in geplande nieuwbouw. De Belgische politie heeft de woordvoerder van Sharia for Belgium opgepakt... vanwege zijn uitspraken na rellen vorige week in een voorstad van Brussel. Die rellen braken uit nadat een vrouw in een burka werd gearresteerd. Achteraf bleek dat Sharia for Belgium had opgeroepen tot die rellen. De woordvoerder is nu opgepakt vanwege zijn uitspraken die hij daarna deed op een persconferentie, zegt correspondent Joris van Poppel. Hij heeft gezegd dat hij het een schande vond, zoals uh, mensen worden behandeld met een boerkaart. Het boerkaartverbod moet afgeschaft worden. En eigenlijk moet ook maar de hele westerse maatschappij worden afgeschaft van dat soort, van dat soort taal. Hij wil zo snel mogelijk, zoals de naam van, zo, van zijn organisatie zegt, de sharia invoeren in, uh, in België. Nou ja, daar is het heel ver gegaan in die teksten. En dat is nu genoeg geweest volgens het parket en hij heeft hem vanmorgen van zijn bed gelicht.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 Op dit moment staan er drie files. Totale lengte is 8 kilometer. Staat onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Barneveld en het knooppunt Hoevenlaken 2 kilometer. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Meers en Maastricht 4. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de afrit Beek en 7 naar 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Nu tijdelijk met extra veel extra. Hallo!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 zo bezorgt uw gehandicapte kinderen een fijne vakantie. Kijk op asnbank.nl. Voor de wereld van morgen. Uw Peugeot-servicepunt heeft nu een leuke aanbieding. Tweede band, halve prijs. Kijk op Peugeot.nl. VARA, Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Ongewild staat Europa centraal in deze uitzending. Ongewild? Nou, niet helemaal. Zeker, het gaat over het EK dat morgen van start gaat. Nederland krijgt namelijk langzaam maar zeker een oranje waas voor de ogen. Waar komt die gekte toch vandaan? Ik knijp zo even in de oranje ziel en hoop achter de ware Nederlander te kunnen komen. En verder leg ik contact met Tjarkov en de Utrechtse Sterrenwijk voor een oranje update. Onze mannen ter plekke zullen zich zo melden. Na de thee om half twaalf richt ik mijn blik op een andere kant van Europa. Er wordt namelijk in Brussel volop gelobbyd door allerlei belangengroeperingen. En de SP vindt dat Europarlementariërs hun lobbycontacten openbaar moeten maken. En daar denkt de VVD heel anders over. Een debat dus. En ik bel met CDA-kamerlid Pieter Omzicht. Die is afgereisd om de nationale zeggenschap over onze pensioenen zeker te stellen. En dat doet hij namens de gehele Tweede Kamer. Dat is opmerkelijk. Wees volgzaam en surf naar degid.fm. Morgen de openingswedstrijd Polen-Griekenland. En zaterdag dus de eerste wedstrijd van Nederland tegen Denemarken. In de tweede stad van Oekraïne, Kharkov. En daar zit journalist Boris Braak. Boris, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je al een kaartje? Ja en nee, het is nog een beetje onduidelijk. Maar volgens mijn nieuwe beste vrienden hier in Oekraïne heb ik een kaartje. Ik heb hem alleen nog niet uh, in mijn bezit. En ik heb ook nog geen geld betaald. Maar morgen of zaterdagochtend word ik gebeld. Uh, voor een transactie ergens op het station of bij een fontein. Dus hopelijk uh, heb ik dan mijn kaartje. Klinkt een beetje chabby. Shabby. Ja, dat klopt ook wel. Dat is het ook. Ja, hè? Mannen een man ja, in een lange regenjas? Ja, het... Sorry, ik zeg een man in een lange regenjas, die komt eraan met zogenaamde kaartje. Ja, ja, precies. Nee, zoiets is het wel, ja. Ik uh, word dus uh, s ochtends gebeld en dan uh, moet ik naar een plek uh, toekomen waar hij dan is. Hij is nu nog in Kiev met uh, mijn kaartje. Dus ik kan alleen maar hopen dat het goed gaat komen. En het kost maar 40 euro? Ja, klopt. Merk je al iets van een zwarte handel in nk kaartjes Nou, dit is niet echt zwarte handel, want dit is via een uh, zakenrelatie gegaan die gewoon kaarten over heeft. Maar in de stad merk ik er eigenlijk nog niet zo heel veel van. Ik ben best wel herkenbaar voor Oekraïners als een uh, buitenlander. Dus ik had ook wel een beetje verwacht dat mensen naar me toe zouden komen met uh, kaarten. Maar daar heb ik echt weinig van gemerkt. En mocht het dan niet doorgaan, dat kopen we dat kaartje, waar kijk je de wedstrijd dan? Dan zal ik in de fanzone gaan kijken, op het Centrale Plein. En dat is uh, ontzettend groot. Er kunnen 40.000, 45 45.000 mensen kijken. En uh, daar hebben ze grote schermen hangen en zo. Dus mocht het niet doorgaan, dan heb ik alsnog een leuke avond. Boris, heb je al Denen gezien? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, uh, Denemarken speelt ook maar één wedstrijd hier in Garkov. Dus uh, ja, men verwacht vooral veel uh, Nederlandse fans... Maar wat er wel te merken valt uh, van deze invloeden is uh, het diermerk Kalsberg dat uit Denemarken komt. Heeft overal grote tenten, uh, erop teksten als Danish Pride en dergelijke. Maar ik heb nog geen Deens fan gezien. Zaterdag is uh, Garkov het decor voor een horde aan hossende fans. Wat denk je, verheugen de mensen in Garkof zich daarop of niet? Nou, dat is echt een beetje 50-50. Er zijn twee kampen, echt voor en tegenstanders. Um, met name jongeren zijn vooral ontzettend trots en verheugd dat ze toernooien mogen meemaken en organiseren. En ze hopen dat uh, wij, de rest van de wereld, een ontzettend positief beeld van Oekraïne gaan krijgen. Nog nooit eerder heeft dat land zo'n groot evenement georganiseerd. Dus ze, daar zijn ze heel erg trots op. Maar met name ouderen die zijn heel erg pessimistisch. En die uh, blijven het liefst binnen of uh, vertrekken naar een buitenhuisje om uh, aan alle hectiek uh, te ontvluchten. Nou, je hebt uh, gezien wat het in Zwitserland allemaal opleverde, hè? die gekte van oranje supporters. Ja, idioterie is het. Gewoon volwassen mensen in oranje outfits met uh, wortelen op het hoofd. <laughs> en ik, uh, zoals je weet slaap ik bij mensen thuis. En ik heb uh, ook hier beelden laten zien van YouTube van die oranje gekte. En uh, de vrouw des huizes die viel echt helemaal stil. En die dacht, nou, is dit wat we krijgen? Dan blijf ik gewoon thuis en dan uh, ga ik niet naar buiten. Want <laughs> ja, dit zijn ze gewoon echt niet gewend. En uh, ze weten gewoon niet goed wat er gaat, uh, gaat uh, gebeuren hier. Hoe lang blijf jij nog daar? Maandag vlieg ik uh, terug naar uh, Amsterdam. Waarom? Dus dan ben ik weer in Nederland. Er worden nog twee wedstrijden gespeeld, Boris. Ja, ik weet het, ik weet het Felix. Maar uh, ik moet ook geld verdienen. Dank je wel voor je bijdrage uit de Oekraïne. En maandag een goede reis. En zaterdag een mooie wedstrijd. Dank je wel. Journalist Boris Braak. Nou, nou, nou, Vanaf morgen hoort u van s ochtends 10 tot avonds 11 uur de Radio 1 Sportzomer met sport en nieuws en met de Oranje soap vanuit het Utrechtse Sterrenwijk. We maken de hele week alvast kennis met de hoofdrolspelers... door middel van verslaggever Jan Pils. Ik neem je mee. Welkom in Sterrenwijk. Ik neem je mee. E -e -e -e -e. De Oranjesoop. Kom, uh, kan hij tegen jullie twee? Ja, Om cool. twee? Een groot en een klein. Bijvoorbeeld één iemand bij ons en één iemand bij hem. Dat is gewoon eerlijk. Ik heb uh, mezelf afgesproken als Nederland kampioen blijft ga ik de hele nacht niet slapen. De kleine sterrenwijkertjes gisteren voetballend in hun kooi. Aan het einde van de straat bij groente-groothandel Deut wordt ook een balletje getrapt in de pauze. Ik zou je wel even een showtje geven. Christie van Hussen, Hercules, zondag 1. Goedemiddag. Ja, is goed. Midland morgen vier keer de Maar wij lopen hier met, met allemaal voetballers lopen hier. Elingwijk, Hercules, uh, er loopt er eentje van DHC, er lopen er een paar van Sterrenwijk. Maar Sterrenwijk is de zieligram, die is uh, nou, bijna dood. Bijna dood. Uh, Ronnie loopt bij Edelingwijk te voetballen en dan loopt uh, Willemis van DHC. Allemaal weg in de zak. Allemaal. Omdat ze allemaal naast het voetballen een makkelijke baan willen hebben. Vroeg beginnen, zes uur beginnen, vroeg thuis, middags vroeg thuis, auto knappen en dan staat voetballen. Wij verwachten gewoon van Nederland zelfstand, dat ze aanvallend voetballen. En niet met de punten achter. Of met Matthijsje en, uh, en nog een paar van die uh, ja, afgetrainde figuren, om het maar zo te noemen, netjes. Maar gewoon met aanvallend voetbal van de vaart en snijden, maar met de punten voor. Aanvallend, goalscoren. Dat we op, op de punt van de bank zitten te genieten. En niet dat we zitten van, ach oh, Jezus, weer niet, weer net niet, weer net niet. Ik kijk er als trainer ik, het, ja, Als je zelf als trainer bent geweest zit te kijken, dan denk je van jezus, waarom weer rondspelen? Wat hebben wij aan uh, 70% balbezit? Leuk, maar je wilt ook doelpunt zien. Of in ieder geval kansen die cre kunnen creëren tot een doelpunt. Eventueel. Sis, doe je elke dag op Marktplaats zoeken? doe je elke dag op Marktplaats. Zoeken. Nee, ik het nodig heb dat nodig. Ik heb ook uit verveling. Ja, zie, je, uit verveling zit ze er ook op. Dat betekent bij Sissy de hele dag. <laughs> bij Sissy andere problemen dan de opstelling van de oranje. De lampenkap past niet op de nieuwe lamp van Marktplaats. Oh, Tering. Oh, tering. Nou, daar moet je allemaal maar wat op verzinnen. Dus, de fitting groot. is te groot voor het systeem wat er omheen moet. Oh, en nou. Sleutel ja, is er niet af, vind ik. Nou ja, tuurlijk wel. Kun je zo'n fitting vervangen voor een kleine? Deze hebben we opgehaald uh, in Hilversum. Marktplaats, Marktplaats, Marktplaats, Marktplaats. Het hele huis stort Marktplaats. Marktplaats, zes zespersoons eethoek, lamp, salontafel, bankstel, kleine tafeltjes, schilderij, nog een lampje, nog een lampje hij bij mijn marktplaats roept, en loopt mijn huis leeg. Je betaalt niet de volle pond, je kan nog eens veranderen. En dan uit verveling ga ik weer zitten en dan vind ik weer wat. En dat, dat, dat koop ik dan weer. Hun, ze worden nu 26 jaar, nu nooit één grote mond tegen mij. Nu nooit. Echt nog nooit. Maar of als mag? Als mag dan wel. Als mag, als mag en ik vind het goed en we hebben een goede zin. Dan maken we elkaar overal vooruit. Net mooi, jonge, jonge had Lotte aan de telefoon. Toen zegt Lotte, hou je nog van me? Ja, natuurlijk. Maar ik zat ernaast en dus ik zeg en ik en ik? Van jou ook, mama. <laughs> je mag ook in de krant, ja. Maar hoe kwaad wordt je niet als ik Jij zeg I man. love you? Hij pleurt me zo thuis uit. Ik dat de kont. Mijn zoon heeft me al in mijn string buiten gezet, hoor. Jou ook. Voor het raam hangen. Ja, dat vindt hij leuk, dan koeieneren we hem en dan pakt hij ons terug door mijn broek naar beneden te trekken en me buiten te zetten of me voor het raam te hangen. Hij is twee koppen groter als wij, hè? De 24ste beetje Spanje. We zitten in een onderhand Nederlands Ja, we zitten in een Hollands dorpje. Dat een en al Utrecht. Tormelinos, Carabela. Als ze verliezen, zit ik liever daar als hier. Ik heb een man al het oranje opruimen, weet je wel. Dan uh, hoef ik dat niet te doen. Dat is kut als ze tegen Spanje in de finale zitten. En ze verliezen. Dan ben ik gewoon Spanjaard. <laughs> ik ken uh, uno dos tres, Dus ik ben gewoon Spanje, Komt het goed met de lampenkap van Sissy En gaat oranje met de punt naar voren? Zoals groentesnijder Peter het graag ziet. Luister morgen weer naar de Oranje Soap uit Sterrenwijk. Elke dag tijdens de sportzomer op Radio 1. Jan Pels. En morgen begint die echte oranje soap met aflevering 1. Radio 1. radiooranjede Het was een heldenonthaal voor de nummer 2 van de wereld. Er waren 700.000 mensen op straat in Amsterdam voor Oranje. Zij zei Robin van Persie tijdens de rondvaart in Amsterdam in de zomer van 2010. Euforie na een verloren finale notabene. Dat heet oranjegekte. En die gekte neemt alleen maar toe. Zo blijkt uit onderzoek dat er al beduidend meer oranjeproducten zijn verkocht dan in 2008 en in 2010. En dat de oranjekoorts in de supermarkten groter is dan ooit. Waar komt dat vandaan? En waar gaat het naartoe? Bij me zit Maarten van Bottenburg. Hij is hoogleraar sportontwikkeling aan de Universiteit van Utrecht. Meneer van Bottenburg, goedemorgen. Stond u ook langs de gracht te toeteren toen ze langskwamen na uh, het verlies tegen Spanje? Nee, ik had, was toen in Zweden voor een congres, maar ik heb wel natuurlijk op afstand dit gevolgd. Anders was ik wel bij geweest waarschijnlijk. Ja, want u bent zo gek. Nou, ik was ook in 88 bij de huldiging en toen waren we natuurlijk eerste geworden. Maar achteraf ben ik toch wel blij dat ik daar geweest ben. Gewoon omdat het te hebben meegemaakt dat moment wat ook in ons collectieve geheugen is blijven hangen. En drie keer tweede, dat doet geen land ons na hè. Laten we beginnen bij het begin. Oranje Gekte, wanneer is dat volgens u begonnen? Nou, heel interessant. Als je terugkijkt naar de geschiedenis, dan zie je voor zeg maar in de jaren 40 en 50, als mensen naar het stadion gingen, gingen ze met een stropdas om. zagen ze er keurig uit. En eh, eind jaren 60, eerst bij het schaatsen met Art en Casey, zie je dat mensen ook in het oranje gehuld gaan en veel meer informele kleding eh, aantrekken. En vervolgens zie je dan in 74 bij het WK in, in Duitsland, dat mensen met wat grotere getalen in het oranje gehuld gaan. Ja. Maar ze allemaal nog in het stadion. En daarna? In 88 is het uitgebarsten? Nou ja, wat, wat het verschil tussen 88 en de jaren 70 is, is dat, dat in de stadion zag je wel veel oranje. Overigens was dat pas zichtbaar, toen de kleurentelevisie natuurlijk opkwam. Hè? En die kleurentelevisie kwam pas in 68 ook op, precies gelijktijdig met Art en Casey. Ja. Dus, uh, maar, maar in 88 breidde het zich uit buiten het stadion. En wat, wat verpand dan is, is dat je niet alleen mensen ziet in het stadion in Oranje, maar dat mensen in hun tuin, op pleinen, in cafés, uh, uh, hele buurten uh, bij elkaar uh, oranje getooid gaan en huizen gaan schilderen en er echt oranje straten verschijnen. En Wat was er eerder? Uh, waren het de cafés die daarmee begonnen? En daarna de mensen die hun huizen gingen verven of andersom? Dat kan ik niet helemaal uh, goed bepalen, maar ik heb het idee dat je ervan moet uitgaan dat mensen in eerste instantie in de stadions en thuis naar dit soort wedstrijden keken. Vervolgens verplaats ik ook naar het café. En vervolgens is het nu ook op straat. Oranje campings hebben we ook. Als je geen kaartje kunt krijgen, ga je toch naar het evenement toe... zoals in Basel en Bern... om massaal niet naar de wedstrijd zelf te gaan kijken... maar om het stadion heen je te verzamelen in het oranje. Dus het is een enorme behoefte om dit soort wedstrijden... heel collectief, met elkaar te beleven. En in het begin leek dat spontaan. Maar langzamerhand heb ik het gevoel dat het al commercie is. Ja, het heeft echt een heel geritualiseerd karakter gekregen. Het wordt daarmee ook wel een beetje voorspelbaar natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, de commercie duikt erop in en eigenlijk is nu al goed voorspelbaar wat er gebeurt. Het wordt steeds groter, zoals net al te horen was. Maar uh, een paar weken voor het evenement, dan zie je het langzaam opkomen. Dan komt de wedstrijd nader en dan barst het echt los. En je weet ook wanneer het stopt. He, als, als, zodra Nederland is uitgeschakeld, dan duurt het misschien nog een weekje... maar dan is ook alles weer verdwenen. Dus het is echt een ritueel dat, dat, dat rond zo'n uh, evenement uh, uh, ja, is ontstaan. En je weet dan ook precies hoe het eruit gaat zien? Eigenlijk weet je wel eens een beetje hoe het eruit gaat zien. Maar het is niet overal hetzelfde. Hè? Dat, en het heeft ook iets, iets luchtigs, iets frivols, iets, iets, iets, iets, iets uh, vol van humor... Uh, dat houdt ook een beetje bij uh, de sport zelf natuurlijk. Hè. Dat uh, sport is ook natuurlijk, hij is eigenlijk ook wel iets frivols. Het is heel serieus, de belangrijkste bijzaak van het leven, maar tegelijkertijd ook iets. Ja, de volgende dag moet je ook weer naar je werk en wordt er weer, wordt er weer geld verdiend. En de door. mensen die het doen, doen het wel spontaan of doen ze het omdat een buurman of een buurvrouw dat <laughs> ook doet? Ja, uh, het is natuurlijk ook een verlangen om bij elkaar te horen en een uiting van. Uh, onderlinge saamhorigheid en ook nationale identiteit die je daarmee wil uitdrukken. Wij zijn Nederlanders op dat moment, uh, maar waar, je ziet dat het eerst een beetje ontstaan is en ook het sterkst aanwezig is bij de vroegere volksbeurten. Uh, die vroege volksbeurten die ook hele hechte gemeenschappen waren, die buurtfeesten organiseerden, buurthuizen hadden. En daar is de, die sociale homogeniteit een beetje afgebrokkeld. De wijken zijn verkleurd, zoals dat heet. We zijn geen land meer van kaaskoppen. We zijn een heel heterogeen, divers gezelschap. Maar met dat oranje gevoel en met die uiting van al dat oranje in die wijken... laat je, laat je toch weer even iets herleven van dat oude buurtgevoel. En dan is het ook wel weer prettig om erbij te horen. Dan hoor je bij elkaar en dan heb je, heb je feest, heb je plezier. En je drukt de verbinding uit die je misschien in het dagelijks leven ook wel weer wat mist. En want van Nederlanders wordt altijd gezegd dat ze nuchter zijn. Ja. ja, maar we zijn nuchter tot het gaat vriezen. En totdat er drank in de buurt is. En tot, tot, tot er een even een voetbal evenement... Nou, ik denk dat dat soort clichés... Kijk, dat is ook wel interessant. Hè? Vroeger hadden we natuurlijk allerlei beelden van ons als land. En we hadden ook beelden van de ander de Duitser, de Fransman. Maar eigenlijk zijn de verschillen tussen landen afgenomen... en binnenlanden toegenomen. Dus wij zijn geen land meer van Kaaskop. We zijn een heel divers gezelschap. En onze verschillen met de Duitsers en de Italianen en de Fransen... zijn lang niet meer zo groot als vroeger. Maar dat oranje gevoel, dat drukt dan toch nog weer even wat uit. Ja, wacht eens even. We hebben wel dezelfde geschiedenis, dezelfde taal. We, hebben wel, we, hebben, we vormen wel een eenheid, we horen wel bij elkaar. En daar zit een zekere spanning, een soort paradox in. Aan de ene kant... Word je steeds minder een collectief dat onderscheiden is van anderen? En tegelijkertijd probeert het wel op deze manier ja, een beetje te cultiveren of uit te drukken. En zijn wij ermee begonnen of waren de landen ons voor? Vroeger hadden we volgens mij heel vaak een verwijzing naar Braziliaanse toestanden of Zuid-Europese toestanden. Dan had je naar zo'n gewonnen evenement door Brazilië. zag je iedereen in het geel daar in Brazilië Rio lopen. En dat vonden we maar raar. Uh, op een goed moment, uh, en dat is een beetje lastig te traceren... maar is, heeft Nederland wel degelijk een hele eigen stempel erop gezet. Ook natuurlijk ja. door die beetje schreeuwige kleur, als ik het zo mag zeggen. Want het is een hele opvallende uh, kleur. Je herkent zo'n groepje oranje supporters meteen, haal je meteen uit. En wat me ook opvalt is dat kleine landen, zoals Denemarken, Nederland... die eigenlijk internationaal niet zoveel voorstellen, hè, die, die hebben... Die, die mogen het ook wat makkelijker en, en die, die drukken het ook wat gemakkelijker uit... dan grote landen, van wie zo'n vorm van nationalisme... misschien ook wel enigszins bedreigend kan overkomen. In Duitsland is het minder bijvoorbeeld? Absoluut. Ja, ja, Eigenlijk is het lange tijd na de oorlog zelfs taboe geweest. En met de WK in 2006 zag je voor het eerst weer... dat Duitsers, als het ware, hun... ...nationaal gevoel durfde te tonen. Dan zag je vlaggen en zag je mensen met Duitse uh, uh, vlaggetjes op de auto's rondrijden. Dat was toch tamelijk nieuw. En dat geeft ook wel weer aan dat wat dat betreft... ...Duitsland zelf is geëmancipeerd en weer een normaal land is geworden... Hè, ...na het hele uh, langdurige naren gevoel uh, na de oorlog. En we nemen natuurlijk alles van elkaar over. Die Italianen gingen vroeger ja. onmiddellijk in de auto rijden... ...en dan tuteren. Tuteren. ja Doen en, wij ook. En dat gaan we nu ook allemaal doen. Inderdaad. Wat dat betreft doen lijken we ook. meer op elkaar... In, en, en zie je dus dat de verschillen tussen de landen gewoon afnemen. Uh, maar we hebben toch wel onze eigen uitdrukking erin. Want het is wel, met het oranje drukken wij iets uit wat anderen niet uitdrukken. Doen zij in hun eigen kleur, op hun eigen manier. Is het een vorm van nationalisme? Ja, ik zeg altijd, het is, het is nationalisme met een knipoog. Uh, wij hebben niet meer, uh, we leren in het onderwijs niet meer allerlei beelden van... Uh, andere landen, stereotypen en, en ook van onszelf. Um, maar je drukt hier wel ook iets uit van nationale identiteit. Maar het is, heeft iets frivols. En het is ook afhankelijk van de, de sport zelf. Hè? Een, een, een, een, een, de uitslag bepaalt ook mede hoe we ermee omgaan. Uh, maar ik vond het wel mooi uh, in, in de, de EK van, van uh, Oostenrijk en Zwitserland. Daar hadden de Oostenrijkers een shirt en er stond op: Sugast bij verlieren. En dat was: U bent de gast bij de verliezers van ja. dit toernooi. En dan zie je meteen: dat was een, een, een, een helemaal Oostenrijks uh, ge, ge, uh, shirt. Uh, je drukt wel iets uit, maar je, je relativeert het ook. En ik denk dat dat voor Nederland ook geldt. Als je ziet hoe mensen uitgedost zijn. Er zit heel veel humor in die. In die bij, onder de sporttoeschouwers en bij zo'n voetbalevenement. Je Je drukte wel. Is uit van elkaar en, en, en van de identiteit, van nationalisme, maar het wordt tegelijkertijd gerelativeerd. Het is niet gevaarlijk, want nationalisme nee, kan natuurlijk ook gevaarlijk absoluut, zijn. Absoluut, absoluut. En het is ook een beetje een als het ware compensatie voor het feit dat dat gevaarlijke nationalisme ook echt taboe is en niet meer nou, not done is. Uh, je hebt niet meer dit soort beelden van andere landen, je drukt dat niet meer op die manier uit, maar je mag nog wel natuurlijk je eigen gemeenschappelijkheid. Benadrukken. En dan is dit wel een hele mooie vorm. Want het is inderdaad. Aan de ene kant heeft het iets, iets ludieks. Aan de andere kant is het niet gevaarlijk. En, en dat maakt het ook acceptabel. Het is gewoon chauvinisme eigenlijk. Ja, chauvinisme in de positieve zin van het woord. Ja. Denkt u dat het Oranje Gevoel over twee jaar bij het EK als Oranje zich dan tenminste weet te plaatsen, nog groter zal zijn... of komt er een tijd eh, dat we ons weer gewoon als nuchtere Nederlanders graag gedragen? Tja, dat is een goede vraag. Ik vind het altijd lastig. Je denkt steeds, het kan niet meer zo. Het kan niet erger dan dit. Het kan niet heftiger. Maar eh, ja, zolang het door de commissie gevoed wordt... zolang Nederland goed blijft presteren, ook heel belangrijk... Eh, denk ik wel dat het een ritueel is dat zich blijft herhalen. Want zo'n WK is natuurlijk nog belangrijker, hè? Ja, eigenlijk moeten we daar winnen. Niet bij de EK. Maar goed, nu maar eens eerst even de EK. Zaterdag de eerste wedstrijd van Oranje tegen de Denen... Hoe zit u thuis naar die wedstrijd te kijken? Ja, ik zit inderdaad thuis. Uh, ik zit uh, heel gespannen, uh, uh, uh, vol betrokkenheid, maar ik, ik ben niet helemaal oranje. Wel als ik naar het stadion ga, dan doe ik altijd wel wat oranjes aan, maar gewoon thuis, dan, uh, ja, dan zit ik gewoon in mijn eigen klokje. Heb je bijvoorbeeld een oranje stropdas? Even kijken, nee, die heb ik Ja, die heb ik waarschijnlijk wel eens voor zo'n evenement als de Olympische Spelen of zo, als je daar eens te gast mag zijn. Uh, oranje sjaaltje? Ja, als je ja, het ziet, dus van huis. Oranje shirtje heb ik ook in huis. Oranje ja. wortel op het hoofd? Uh, nee, maar wel van die oplaaskronen, weet je wel, van koningin Ja, maar die zijn gesponsord, hè? Ja, precies, ja, precies. Ja. Maar die commercie voedt dit oranje gevoel en die oranje geeft natuurlijk een sterke maat. En dan zit u zo voor de buis? En dan zit ik voor de buis. Dan zo'n raar ding op? Nee, nee, nee, nee, dat dat, dat dus niet. Maar in het stadion wel. Hoewel een raar ding op. Ik ik, ik doe het een <coughs> beetje. Ik houd het een beetje beperkt. Hartelijk dank. Maarten van Bottenburg, hoogleraar Sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Hij sprak over de Oranje Gekte. Ik wens u een uh, plezierige wedstrijd toe. Ook. En als u surft naar de gids.fm, dan kunt u meespelen met de sportzomerquiz. En dan maakt u kans op fantastische prijzen, werkelijk waar. Er is niks beters. De gids.fm. De Borablekkenhorst heeft dat wel het geval gezocht naar opmerkelijke voetbalberichten ja, in deze tijd. Ja, speciaal voor vandaag natuurlijk. Ja, je kan er bijna niet omheen. Uh, de poeltjes op het werk of uh, natuurlijk uh, onderling. Want wie wat geld wil verdienen aan het EK... die gaat natuurlijk gewoon invullen. Wie verliest, wie wint en wie vliegt er als eerste uit. En ik kan alvast verklappen dat het wel loont om te gokken... op Griekenland, Ierland of Denemarken als Europees kampioen. Want de wetkantoren betalen het meeste uit bij winst van, uh, van die landen. En dat kan je allemaal nagaan op de website oddschecker.com. Com. Als namelijk de Grieken, Ieren of Denen winnen, wordt honderd keer je inleg uitbetaald. Dus als je met een tientje begint, nou ja, dan kan het aan het eind van de rit zomaar duizend euro zijn. Toch snel en leuk verdiend, zeg ik. Um, maar goed, de kansen van Griekenland, Denemarken en Ierland worden dan ook niet al te hoog ingeschat. Dus je moet wel van een gokje houden en het ook durven. Uh, de kansen van Spanje zijn een stuk beter. En daarom levert winst van dat land dan ook wel weer het minste op. Want dat is namelijk maar twee tot drie keer de inleg. Dus ga je voor zeven, ja, dan moet je ook uh, genoegen nemen met iets meer minder. Uh, Nederland overigens is goed voor een uitbetaling van zes keer de inleg bij een uh, Europese titel, dus we hangen een beetje in, uh, in de middenmoot. Nou, wie oranje aan wil moedigen, al, kan bijvoorbeeld zijn oranje shirt aantrekken of zijn stropdas of een opblaaskroon op het hoofd zetten. Maar uh, je kan natuurlijk ook gewoon de straat waarin je woont versieren. Dan pak je het gewoon wat groter aan. Maar dat is niet zonder gevaar, schrijft het AD vandaag. Want soms hangen namelijk de vlaggetjes en andere toeters en bellen zo laag... dat de vrachtwagens, vuilnisauto's en brandweer en ook ambulances er niet onderdoor kunnen. In de Utrechtse sterrenwijk, natuurlijk het decor van de enige echte oranjesoof... daar sneuvelden gisteren al enkele vlaggetjes die over de weg gingen... Dat ging niet helemaal goed, ja, jammer hè. En in Nieuwegein, dat is, een, dat is ook een mooie foto in het AD, van uh, te zien... werd zelfs een lantaarnpaal omgerukt toen een vrachtwagen vastkwam te zitten. Die had het zelf niet door, reed lekker door... en vervolgens ging de lantaarnpaal als een luciferhoutje. Ja, uh, ja viel die om of knakte die om. Um, Nederlandse gemeente en brandweer adviseren dan ook... om alle versieringen hoog op te hangen. Minimaal 4,20 meter, 20, hou dat in gedachten. En de brandweer gaat het ook nog eens goed controleren de komende tijd. Want een probleem is namelijk dat alles is opgehangen met mooi en droog weer maar nu heeft het geregend, is dus alles zwaar geworden en dus ook een beetje gaan zakken. Dus uh, wie je uh, op wil hangen, moet ook de centimeter Je hebt nog een opmerkelijk bericht, Ja, nou Ja, dat is eigenlijk meer een waarschuwing. Uh, je moet namelijk opletten dat tijdens de wedstrijden van het EK de frituurpan niet ontploft. Verzekeraar <lacht> Interpolis waarschuwt daarvoor. Ja, echt waar. Het is, het, uh, het, het is iets dat bij elk groot toernooi gebeurt, <lacht> zegt een woordvoerder in de Telegraaf vandaag. Uh, de frituur gaat namelijk aan voor een snack, maar die wordt dan volledig vergeten door een spannend moment in de wedstrijd. En dat is natuurlijk gevaarlijk, want het kan enorme schade aanrichten. Ja, door meegens, echt waar. Gemiddeld gaat het om claims van 600 euro. Dus pas op met die witte ballen. Slaap jij nog steeds onder dat uh, dekbed van Marco van Basten? Ja, nou niet meer. Maar uh, ik heb er met pijn in mijn hart afscheid van genomen. Sinds 88 heb ik daar toch regelmatig onder gelegen. Deborah Blekkenoost. Voor 12 uur is komen we erachter wat Europa wil met onze pensioenen... en biedt een stage later meer kans op een baan. De hoofdpunten van het nieuws nu met Doron Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De advocaten van de verdachte in het liquidatieproces zijn boos over de vrijlating van kroongetuige Peter Laes. Het Openbaar Ministerie heeft hem vorige week vrijgelaten omdat zijn voorlopige hechtenis langer zou duren dan de door de rechter op te leggen straf. Advocaten van de liquidatieverdachte vinden dat argument van justitie niet steekhoudend. Israël bouwt niet 300 maar 850 nieuwe woningen voor kolonisten op de westelijke Jordaanhoever. De bouw is aangekondigd als compensatie voor de sloop van huizen van kolonisten op last van het Israëlische Hooggerechtshof.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 En in de Amerikaanse staat Indiana is een huwelijksaanzoek... in een hete luchtballon bijna fataal afgelopen. De ballon kwam tegen een elektriciteitsmast aan... net nadat een man zijn verloofde ten huwelijk had gevraagd. De piloot van de ballon en de vrouw liepen brandwonden op. De man bleef ongeteerd. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie staan een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Meers en Maastricht 4 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de Duitse grens en Duiven 5 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. En dan de A73 Maasbracht richting Nijmegen... tussen Bezel en Belfeld 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een, met een auto en een geschaarde caravan... waardoor die caravan ook nog eens over de kop is geslagen. En daar is de linkerrijstrook dicht. <tie> De gids .fm. met Felix Burders. Het komt niet vaak voor dat alle neuzen in het parlement dezelfde richting opwijzen. Toch is CDA-kamerlid Pieter Omzicht vandaag op een missie naar Brussel met een mandaat van alle politieke partijen. Doel: een onzalig plan van de Europese Unie van tafel krijgen dat de pensioenen van de lidstaten onder Brussels gezag wil brengen. Pieter Omzicht is inmiddels in Brussel gearriveerd. Ik heb hem nu aan de telefoon. Meneer Omzicht, goedemorgen. Meneer Kunt u kort en duidelijk uitleggen wat Brussel van plan is met onze pensioenen? Brussel vindt dat pensioenfondsen Europese instellingen zijn die op een markt moeten opereren. En dus dat, dat toezicht op die fondsen niet nationaal geregeld moet worden, maar Europees geregeld moet worden. En die willen ook naar Europese pensioenfondsen toe. En dat betekent een verslechtering voor ons eigen pensioenstelsel? Dat, dat vrees ik wel, want wij zijn het enige land dat uh, meer dan het binnenland uh, meer gespaard heeft dan we in een heel jaar verdienen. Andere landen hebben helemaal geen fondsen. Dus het is wat onhandig dat wij ons pensioenvermogen, dat is 800 miljard euro, dat is meer dan bijvoorbeeld het hele noodfonds van alle 17 lidstaten om de euro te redden bij elkaar. Als wij zo'n fonds zeggen, nou laat dat maar onder Europese regels vallen en onder een Europese toezichthouder. En uh, daar bemoeien we ons niet meer mee. Dat is door Nederlanders, euh, Nederlandse werkgevers en werknemers voor gespaard. En het valt dus wat ons betreft ook onder Nederlands toezicht. Kunt u een voorbeeld noemen van wat er gaat gebeuren voor een Nederlandse burger bijvoorbeeld? Nou, het zou kunnen zijn dat de regels niet toegesneden zijn op, uh, uh, op de Nederlandse situatie. Dat hebben we gezien bij de fijnstofrichtlijn en toen lagen alle bouwprojecten in Utrecht twee jaar plat omdat wij een totaal uitzonderlijke positie hebben, kan het dus betekenen dat Brussel gaat zeggen van dit mag je wel en hier mag je niet in beleggen. Andere landen zeggen je moet verplicht zoveel staatsobligaties kopen. Nou, als het Europese toezichthouder dat zou gaan zeggen, zou helemaal niet goed zijn voor de Nederlandse fondsen. Tweede wat kan gebeuren is dat landen verantwoordelijk worden als een pensioenstelsel in een ander land een probleem krijgt. Dan wordt het een Europees probleem, want ja, je hebt pan-Europese instellingen, dat hebben wij banken ook gezien. He, ABN AMRO of Dexia werd een Europees probleem omdat het een bank was die in meer landen zat. Ik zeg nu, van als een land een probleem met een pensioenstelsel heeft, is dat de verantwoordelijkheid van het individuele land. Dus als Griekenland een probleem met zijn pensioenstelsel heeft, moet Griekenland een hervorming doorvoeren. Als Nederland een probleem heeft, dan moet Nederland een hervorming doorvoeren of betalen. Maar het lijkt me onhandig om uiteindelijk uh, uh, uh, op Europese schaal voor elkaar garant te gaan staan in die pensioenstelsels en ook niet in het Nederlands belang, omdat wij er natuurlijk gewoon goed voor gespaard hebben. En daarom roep ik als CDA al zes jaar lang van, jongens, pas op bij regels die uit Brussel komen, want het gaat sluipende wijze, stap stapje voor stapje, dat het zelfs onder Europese controle gebracht kan worden. Is dan worden de gelukkig. premies dan hoger op het moment dat die plannen doorgaan? Sorry? Dan worden de premies hoger? Dan worden ze ook hoger, omdat Brussel neigt naar een wat hogere buffer... Dat is misschien nog niet eens het meest rampzalige, omdat um, een hogere buffer ook iets meer zekerheid betekent. Maar de vraag is, moet Brussel verantwoordelijk zijn voor het stelsel... of moet Den Haag verantwoordelijk zijn voor het Nederlandse stelsel? En het antwoord van de Tweede Kamer daarop is heel duidelijk. Den Haag is verantwoordelijk voor het Nederlandse stelsel. Dat hebben we de afgelopen jaren 60 jaar prima gedaan. En we moeten niet, niet toe naar een gemiddeld pensioenstelsel, want daar heeft Nederland eigenlijk alleen maar van te verliezen. Waarom wil Europa dat zo graag? Waarom wil Brussel dat zo graag? Waarom willen ze dat? In een aantal andere landen heb je geen pensioenfondsen, maar meer verzekeringspolissen. En um, in Brussel vindt men dat alles een interne markt is. Dus het is een interne markt uh, straks met telecom, het uh, is dus een interne markt met auto's kopen... en straks denken ze ook een interne markt voor pensioenen. En uh, nou, dan moet je het ook maar Europees gaan regelen. En Dan zeg ik van ja, maar het is zo verschillend geregeld, dat gaat helemaal niet werken... Een aantal landen heeft alleen maar een staatspensioen. Dat kan helemaal niet op de markt geregeld worden. En ten tweede moet je ook nog afvragen dat als je het op de markt regelt... Um, uh, zou Brussel in staat zijn om de boekenpensionen tegen te houden... die we gezien hebben op de Nederlandse markt of op de Britse markt? Denk ik niet. Dus laten we dit plan nou niet door laten gaan. En Brussel heeft men het druk genoeg met hervormingen van het bankenstelsel... en het overeind houden van het uh, van het eurostelsel. Maar ja, die staatspensioenen zijn straks natuurlijk ook van de baan als Brussel het voortzeggen krijgt, toch? Dat zou ook uh, uh, bedreigd kunnen worden. Maar ik vind dat een uh, politieke partij in een ander land of in Nederland best mag zeggen... van nou, we willen een hogere AOW of een hoger staatsstation en laten dus meer belasting betalen. Of we willen een lagere AOW uh, of een latere ingang van de AOW en wat minder belastingen. Ja, dat is ook een nationale beleidskeuze. Dat mag een land besluiten. En u zegt u heeft zes jaar geleden al gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van deze plannen. Wilde toen al iemand naar u luisteren dan? Nou, toen was, het heel, uh, toen was het in Nederland uh, dat ik echt een aantal mensen moest overtuigen. Toen heeft Nederland het plan ook geveten wat er toe lag. Maar nu ligt er een veel verdergaand plan. Dus uh, toen was het een vrij beperkt plan. En toen was het in Nederland, nee, dat laten we niet doorgaan. En als we dit plan nu niet blokkeren, nou, dan, um, dan raakten we eigenlijk de invloed over ons stelsel uh, voor een behoorlijk gedeelte kwijt. Is dit een anti-Europa-missie? Nee, het is geen anti-Europa-missie. Want nou, het past goed in uh, de verkiezingsprogramma's natuurlijk, hè, op dit moment. Een heleboel partijen zijn anti-Europa. Ik ben aangesteld als rapporteur voordat het kabinet viel... En ik roep dit al sinds 2006, dus um, verkiezingen of niet is wat dat betreft behoorlijk irrelevant. Ik ben pro-Europees, maar ik let wel goed op welke regels uit Europa komen. En op het moment dat er voorstellen tot regels komen die voor Nederland niet geschikt zijn, moeten we uit het verleden de les leren. Hè? Die fijnstofrichtlijn of de um, volgende habitat- en natuurrichtlijn die geleid hebben dat hele gebieden op zon te zitten. En dat boerderijen niet meer uitgebreid konden worden en dat bouwplannen niet door konden gaan. Dan moet je op tijd bij zijn om op tijd te zeggen van nee, dit is niet in het Nederlands. Nederlandse belang en op tijd gaan overleggen. In plaats van achteraf te schreeuwen of te schelden op Europa. Nee, je gaat gewoon overleggen met je Europese partners. Ik ben net onder andere uitgenodigd door de Belgische uh, vicepremier. En heb gewoon een uur met hem overlegd. En wat is het Nederlandse belang? Wat is het Belgische belang? En hoe kom je nou samen verder? Dat is de manier waarop we in Europa met elkaar omgaan. Die andere landen die zijn veel minder blind al twintig jaar lang. voordat hun, dat Europa ook een stukje met hun eigen belang moet sporen. Die naïviteit moeten we in Nederland ook een beetje kwijtraken. En wat vinden de Belgen? wel gezet er nog heel dubbel in. De regering heeft nog niet officieel over gesproken en dat is een heel goed teken, want dat betekent dat ik met ze gesproken heb en, uh, voordat ze een definitieve stelling naar me lag. Zij hebben minder moeite met de plannen omdat het hun minder raakt. Ze hebben, maar pensioenfondsen die zijn daar 30 keer zo klein als in Nederland, um, en zij zijn wat meer van, nou ja. Laat de regels maar uit Europa komen. En, um, ik, er zei, en één argument was heel raar. Zij zeiden van ja, pensioenfondsen zijn een systeemrisico. Dat betekent dus, ze zijn zo groot dat als er iets mee gebeurt, dan hebben we in Europa een probleem. Net zoals met grote banken. En toen zei ik van ja, maar als je deze regels doorvoert, dan krijg je geen pensioenfondsen op Nederlandse schaal, maar op Europese schaal. En die zijn echt zo groot dat als er wat mee gebeurt, je in Europa helemaal niks meer kunt. Laat nog gewoon die landen verantwoordelijk voor zijn. En dat vonden ze op zich best een overtuigend argument. Het gaat op basis van die argumenten om te kijken of je andere landen kunt overtuigen. CDA-Kamerlid Pieter omzicht over zijn missie om onze pensioenen te beschermen tegen de wil van Brussel. Succes ermee. Kent u Simone? Ken ik wie? Simone. Simone wie? Ja, dat weet ik ook niet. Maar de kik kent Simone wel. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Simona! ZANG Simone Simone. Simone Simone. Simone, Simone. Simone, Simone. Simone, die. Ja, je zal Simone maar in huis hebben. De kick, ik heb er alles van. Er is tekort aan vakmensen. En dus zou je zeggen dat leerlingen van het ROC maar met hun vingers hoeven te knippen... en ze hebben een baan. Maar niets is minder waar. Zelfs aan stageplekken is een groot gebrek. Woningstichting Eigen Haart in Amsterdam springt dat dat gat... door stages aan te bieden in een lege fabriekshal. Eigen kocht namelijk het enorme bedrijfsterrein op... van een machinefabrikant die Stork heet. En het plan is dan dat daar over tien jaar een compleet nieuwe wijk staat... waar mensen wonen en werken. En om nu alvast de kansen op een baan voor ROC-leerlingen te verbeteren... krijgen ze de mogelijkheid om in de praktijk het vak te leren. Dit is een enorme voormalige fabriekshal. Miga Wijngaarden projectleider van de overkant. Ja, maar wat opvalt als je hier binnenkomt? Het ruikt heerlijk naar hout, vers hout. Klopt, ze maken hier eigenlijk alles zelf. Toen ze hierin kwamen een half jaar geleden, was de hele hal leeg. En uh, alles wat je hier ziet, is door de ROC-leerlingen zelf gemaakt. Dus al deze werkbanken, kluisjes, houten kluisjes voor hun spullen, zijn zelf gemaakt... Je ziet daar verderop stenen wanden waarop de leerlingen kunnen leren stukken. En aan de rechterkant zie je allemaal tegelwerk. En daar leren de leerlingen hier uh, tegels zetten. Maar als je achter je kijkt zie je lokalen. En ook die lokalen zijn gebouwd door de leerlingen zelf. Dus de leerlingen bouwen hier hun eigen school. Zo, dat is klaar. Ja, dat wel, uh, ja. Ik denk dat jullie hem beter dan daar neer kunnen zetten ja, op de plek. Goed. Dan zie je het ook meteen staan in het werk. Wat belangrijk is als je de de bovenplaat gaat maken. En de planken, dat is dat hier 4 centimeter tussen zit... als past er geen scharnier in. Ja. Vat je me? Ja, dat is Oké. Okay. Joost Boot, docent bouw van het ROC van Amsterdam. Nu uh, is er een tekort aan stageplekken voor dit soort jongens... die uh, op vmbo-niveau een stage willen doen. Dit is een stage hier. Dan leer je natuurlijk het vak, maar ook veel eromheen. Wat leert u ze? Je kunt het wel vergelijken met een stage, omdat we hier in een soort arbeidssimulatie werken. Toch is het niet helemaal vergelijkbaar, want ze kennen mij natuurlijk, ze hebben een lange band met mij. Ze zijn afhankelijk van de school, wil je een diploma krijgen? Dus dat is niet helemaal een reële vergelijking. De markt doet echt dingen die wij niet kunnen. Dus wij kunnen wel een basis leggen in op tijd komen. Leer je werkschoenen bij elkaar hebben. Leer ervoor te zorgen dat je altijd een duimstok bij je hebt. Je, je werk organiseren, een klein beetje plannen, et cetera. Maar het echte werk gebeurt gewoon in de markt. Dat kan ook niet anders. En wat ben jij aan het doen? Um, we moesten eigenlijk even deze kastjes, die kluisjes, een beetje verbeteren. Zeg maar, het kastje gaat zeg maar niet goed dicht. We moeten hem even goed dicht laten sluiten het klemt een beetje, deurtje. Ja, precies. Cool. Zo, die gingen goed in. Ja, goed. En dan nog een feitje. Micha Wijngaarden, wat is precies... Het belang voor Woningstichting Eigen Haard. Het belang voor Eigen Haard is dat je hiermee helpt om de leefbaarheid in buurten te verbeteren. Nou staan we hier niet in een woonbuurt, maar op een bedrijventerrein. Maar de jongens die hier hun lessen krijgen en de dingen bouwen... die wonen wel in buurten hier in de omgeving. En die wonen ook in woningen van Eigen Haard. En als je de kansen op de arbeidsmarkt van deze jongens weet te verbeteren... dan weet je dus ook allerlei mogelijke problemen op termijn te voorkomen. En wat je hier, de jongens die hier werken, dat heet zo mooi niveau 1 VMBO. Dus dat zijn jongens die uh, vier dagen echt uh, werken en één dag leren. En waarbij eigenlijk de theorie zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit zijn jongens die gewoon met hun handen dingen moeten doen en die gewoon bezig moeten blijven. En uh, dat is in Amsterdam lastig genoeg om voor deze jongens werk te vinden en om uh, aansluiting te vinden. We zien nou helemaal recht? Ja, het is er. Zometeen gaan we een waterpas gebruiken. Kijken of het recht is. Als het niet recht is, maken we het los. Dan kijken we of het goed zit. Ja. Als alles haak zit, dan ja, kunnen we verder gaan. Ibrahim Elbousklati, jij werkt hier ook bij de Overkant. Jij loopt ja. hier stage. Ja, precies. Ik uh, loop hier namelijk stage als uh, bouwexpert. En uh, ik doe namelijk bouwkundige tekeningen en administratief gedeelte. Uh, ik maak uh, bestektekeningen, werktekeningen. Dus uh, echt meer het administratief gedeelte dat je meedoet op een kantoor... dan op een echte een werkgrond bijvoorbeeld. En dat is dan meer het niveau 4 gedeelte wat wij doen. Niveau 4 gedeelte van het MBO. Het ja, precies. Uh, Wouter van der Kruif, ja. het is ook wel een beetje kieken om iets te tekenen... En wat andere mensen gaan uitvoeren. Ja, zeker. Dat is uh, heel mooi. We zijn nu... Uh bezig met uh, het renoveren van het gebouw hierachter. En er zijn een hoop dingen die uh, ja, daar uh, aangepast moeten worden. Dus uh, bijvoorbeeld, ik heb een vlonder gemaakt van hout, uitgetekend. En uh, het is de bedoeling dat deze mensen hier in deze hal uh, dat gaan maken van het uh, hout. Ja, de uh, andere leerlingen dus die hier uh, namelijk te werk gaan, uh, ja, die voeren uh, namelijk uh, ons werk uit, dus die wij uh, voor hun hebben bedacht en uh, ontworpen. Wie ja. gaan wijngaarden. Maar wat ik niet goed begrijp. Je hoort altijd. Er is een ontzettend groot tekort aan, aan ambachtslieden. Ja. Uh, mensen uh, komen uit Polen, Bulgarije, ja. Roemenië. om het tekort aan te vullen. Ja. Je zou toch zeggen. De, de, de, ze schreeuwen om die mensen. Er is ontzettend veel werk voor ze. Ja, en het rare is. Er toch een, een, zit er een gat. tussen de jongens die hier op school zitten. en de bedrijven die ze moeten aannemen. Ze weten elkaar heel slecht te vinden. En wat wij hier doen, is eigenlijk die kloof verkleinen... doordat de jongens die hier op school zitten en, en op die leerplaats werken... dat die eh, als vanzelf in aanraking komen met de bedrijven die hier zitten. Eh, wij treden ook af en toe op als referent voor de jongens... omdat die jongens dan hier werken. Ik heb ze al stage meegemaakt. En als ze dan ergens solliciteren, kan ik zeggen hoe ze, hoe ze opereren... Wat, wat ze kunnen en hoe, hoe goed ze zijn. En dat helpt toch wel. Micha Wijnrader ja. van Woonstichting Eigen Haard in Amsterdam. En een reportage van Anita van der Hulst. De Gids .fm Aangeschoven, internetspecialist Francisco van Jola. En tevens de baas van de opinie en debatsite van de Vara, Joop.nl. Wat speelt er op de site, Francisco? Ja, daar staat onder meer een artikel over. Je kent het de leuze: de kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Dan kan je even denken, wat is dat nou voor onzin? Een poterham kan ook niet veelzijdig zijn. Hoe kan een stukje vlees dan veelzijdig zijn? Hij nou, heeft wel veel kanten hoor. Maar kip. het is een goede ja, kip: je kan hem alle kanten draaien. <lacht> het is een goede leuze, want hij blijft altijd hangen. En nu zit er in ieder geval wel, zou je kunnen zeggen, twee kanten aan. Namelijk, er is onderzoek geweest die heeft gekeken naar uh, de plofkip en de milieubeland. Van hoe je kippen hebt. Nou, je hebt zielige kippen, dat zijn plofkippen. En je hebt uh, vrije kippen, dat zijn biologische kippen die lopen rond en die zijn kippen zoals wij willen dat kippen zouden zijn. Nou, wat is nou beter voor het milieu? Uh, je raadt het nooit. De plofkip is beter voor het milieu. Dus de mensen die eigenlijk goed, iets goed willen doen, uh, die dus zo'n vrije kip kopen, ja, die hebben dus een dilemma. Want die, kopen iets wat slechter is voor het milieu. En uh, dat is natuurlijk lastig. En daarom zou je kunnen zeggen, het is wel het meest veelzijdige stukje vlees. Want je hebt dus aan de ene kant plofkip, uh, goed voor het milieu. Legkip, slecht voor het milieu. En dan is er toch nog een derde optie. En dat is natuurlijk gewoon geen kip. En wat zegt wakker dier? Wakker kip zegt minder kip. Ik zeg gewoon geen kip. We gaan discussiëren. De tijd voor het Joop wat. Over belangenverstrengeling in Europa. Ja. Corruptie natuurlijk, hè? hoog op de agenda in Europa. En de SP die vindt dat Europarlementariërs, niet dat die nou allemaal corrupt zijn, strenger in de gaten gehouden moeten worden. Ze moeten al hun bijbaantjes opgeven en ze mogen geen dure cadeaus meer ontvangen. Maar volgens SP-Europarlementariër Dennis Jong moeten ook hun contacten met lobbyisten openbaar worden. Hij pleit daarom voor een nieuwe gedragscode voor Europarlementariërs. En VVD-Jörg die vindt dat onzin en die noemt die gedragscode symboolwetgeving en bureaucratisch. Meneer de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Geven ze een voorbeeld? Waar gaat het mis? Nou, een paar jaar geleden hebben we gehad dat Sunday Times journalisten naar het Europees parlement stuurde. En die vroeg aan Europarlementariërs, goh, als jullie nou een voorstel voor ons indienen op een wet... Uh, dan krijg je daar op een gegeven moment 100.000 euro voor en wil je dat doen. En er zijn uh, drie Europarlementariërs ook gewoon op ingegaan. Uh, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat je heel vaak ziet dat mensen nog uh, naast dat ze Europarlementariërs zijn... ook bijvoorbeeld nog een bedrijf hebben of een advocatenfirma. En dan moet je wel zorgen dat als er rapporten worden aangenomen hier wetten... die direct van belang zijn voor datzelfde bedrijf of dat advocatenkantoor... dat dat natuurlijk niet door zo iemand uh, wordt getrokken. Want die heeft dan zelf ook lange verstrengeling dat hij dat niet op kan doen en cadeautjes aannemen. Afgezien van die grote geldbedragen natuurlijk van net? Ja, dat is heel teleurstellend. Wij hadden in de uh, werkgroep, want we hebben een gedragscode, een verplichte gedragscode, vanwege dat schandaal ook wat ik eerder noemde. En daarin hadden we opgenomen dat er maximaal 150 euro aan giften uh, kan worden aangenomen. Dat vind ik nog een veel te hoog bedrag. Maar uh, daarnaast hadden we nog een open bepaling over de reisjes die worden aangeboden naar conferenties en dergelijke. En nu heb ik net uh, gehoord dat er intern een interne voorstel ligt om de reizen eh, niet meer te registreren als het gaat om reizen waar je in een hotel zit... van onder de 300 euro per nacht. En als je niet business class gerezen, gevlogen hebt of eerste klas met de trein. Dat betekent dat een heleboel reizen dus onzichtbaar worden. En er worden ook nog eens allerlei organisaties uitgesloten. Als je bijvoorbeeld een kerkelijke bijeenkomst bent, dan hoef je dat niet op te geven... ook al wordt die helemaal betaald voor je. Ja, dat, dat betekent dat we weer op het verkeerde pad zijn. En gisteren is eh, Transparency International gekomen met een rapport waaruit blijkt dat het vertrouwen in de parlementen, zowel nationaal... maar zeker ook in het Europese parlement, afneemt bij de burgers... dat ze denken dat er veel corruptie is. Dus je leeft in een glazen huis en je moet gewoon zichtbaar zijn. VVD-Europarlementariër uh, Twan Manders, krijgt u wel eens van die dure cadeaus? Nee, ik krijg uh, nooit geen dure cadeaus. Slaapt u wel eens aan. in die dure hotels? <tus> ook niet, want ik uh, ben, hou me bezig met de interne markt, dus dan hoef ik niet uh, naar het buitenland te rijden. En vliegt u business class? Uh, ook niet, want dat is, uh, dat is heel erg duur. Dus, uh, maar het gaat erover uit, uh, moet er opnieuw een code of conduct komen? Want de heer de Jong die zegt, er is er al een. En uh, wat blijkt, dat uh, als, als er nu nog een, een, een, er weer eentje bovenop komt... dan zijn we alleen maar bezig om uh, te vertellen wat we elke dag doen... zonder dat we nog uh, kunnen nadenken waar we voor worden ingehuurd. Maar wordt u wel eens benaderd door, door dubieuze lobbyisten in, in Brussel of Straatsburg? Wat zegt u? Dan wordt u wel eens benaderd door van die lobbyisten? Uh, nee, ik, ben, ik word niet benaderd, maar wat ik wil, wil bepleiten is... ...iedereen die fout wil, die vindt een loophole om eruit te komen en om het toch te doen, om het wat te noemen. Uh, die mensen die dus uh, uh, kennelijk corrupt waren en de, voor die 100.000 euro iets wilden doen... ...die zullen dit nooit in deze code of conduct vermelden. En dan, ja, dan, dan ben je nog terug waar je zijn moet en dan zijn er zijn de mensen die zich wel integer uh, opstellen... Ja, die kunnen dan vervolgens elke handeling die ze doen uh, in, in, ja, op papier zetten en uh, melden. En dat betekent dat de slechterikken, die worden niet gepakt. Maar de mensen die zich wel gedragen, die worden wel gepakt. Want die moeten dus al die, die, uh, ja, die kennelijk transparante uh, en schijnbare transparante acties gaan invullen. Ik heb vanmorgen gesproken met iemand van de permanente vertegenwoordiging over de aanbestedingsrichtlijn. Moet ik dat nou gaan melden of niet? Ja, ik U hebt het, zeker... het gemeld nu? Wat zegt u? Ik heb het genoteerd. Ja. Ik vind het een beetje ver gaan. Wat ik wel, wat ik wel doe, ik, uh, ik, ik ontvang nooit geen financiële uh, vergoedingen. Die neem ik ook niet aan, want ik vind het hoort bij mijn taak om spreekbeurten te geven. Maar soms, dan zegt een, een organisatie: we hebben een budget voor een spreker. Wat moeten we daarmee doen? Dan zeg ik: u zou mij. Uh, uh, u zou mij blij maken als u dat stort uh, die vrijwillige bijdrage aan Villa Pardoes. Dat is een organisatie die zich inzet voor zieke kinderen. En die ondersteun ik graag vanuit mijn rol als eurobaan. Meneer de Jong, er is helemaal niks aan, aan de hand. Als ik, ik meneer zo hoor, dan, dan voert u alleen maar wat meer bureaucratie wat in. Nee, hoor, ten eerste, wat ik wil, is een vrijwillige aanvulling op die gedragscode. Dat uh, Europarlementariërs, die het wel belangrijk vinden om duidelijk te maken aan de kiezer dat wij uh, transparant zijn en geen gekke dingen doen. Dat wij ons op een aantal punten vastleggen. We willen dat, geen... dat, dat begrijp ik niet. U wil een vrijwillige aanvulling? Ja, want ik, ik kijk een Maar het het Europarlementariërs die, die gewoon nou, recht door zee zijn. Die hebben toch geen vrijwillige aan, uh, aanvulling nodig? Nou ja, het mooie is dat ze daarmee kunnen laten zien... dat zij zich aan strakkere regels willen houden... dan waar die gedragscode op dit moment in voorziet. Dat ze geen gifte aannemen meer dan 50 euro in plaats van 150 euro. Want dat op het de... moment dat ze een gift aannemen van 51 euro... dan moeten ze dat noteren, vastleggen. Uh, dat doen we gewoon niet. We, we zeggen dan met elkaar van we doen dat niet. Want we vinden dat gewoon, en, en ik begrijp van Twan manders dat hij dat ook vindt... dat wij dat hier echt niet nodig hebben om uh, dure giften te krijgen. En wat ik ook heel belangrijk vind, als wij een wetgevend rapport schrijven hier... in het de, in de Europees Parlement, dat we dan aangeven... niet alle lobbyisten die overal eens een keer gezien heb, maar juist die mensen die invloed gehad hebben op je rapport. En als ik dan zie bijvoorbeeld dat de auto-industrie... Uh, uitgebreid invloed gehad heeft, maar ik zie niets over consumentenorganisaties of vakbonden of dergelijke. Dan weet ik nog beter dat die rapporteur uit een bepaalde hoek komt. Francisco, en dat... hoe wordt er gereageerd op, op jouw ja, punt? Er wordt gezegd van ja, als de geldschieters openbaar moeten zijn, dan moeten de lobbyisten eigenlijk ook op openbaar zijn. En een staatsbestel dat gestoeld is op nepotisme, ja, dat laat, je, laat zich lastig veranderen door politici die daar goed van leven. Hè. Dus je moet er wel toch wat meer controle hebben. Meneer Manders, ja? meer controle moet er komen. Ik vind nou, het is, er, er moet meer controle komen, maar dat doe je niet door een uh, vrijwillige code of conduct in te voeren, waarin de mensen, ik vind, je bent als politicus, daar word je goed voor betaald. Dan moet je je werk doen waar je voor betaald wordt. En dan moet je ook afzien van al die cadeaus en je moet ook afzien van geld aannemen. Ik vind dat je als mensen over de schijf gaan en de, de, zeg maar, de integriteit overschrijden en geld aannemen voor bepaalde zaken, die moet je echt door de modder halen, door het slijk halen en moet je kunnen ontslaan. Dat vind ik wel, want ik ben het inhoudelijk wel eens met, uh, met Dennis de Jong. Maar om daar weer bovenop al die, uh, uh, die lijsten die wij moeten invullen... weer opnieuw een vrijwillige code of conduct invoeren... Dat, dat... Daarmee geef je aan dat je zegt van god, ik werk in een omgeving die volledig corrupt is. En er moeten heel veel uh, code of conduct worden ingevoerd om aan te tonen dat degenen die niet corrupt zijn dat kunnen aangeven. Nou, ik ga ervan uit dat we in een, uh, in een rechtvaardige en een eerlijke maatschappij leven. En dat politici die gekozen worden via een partij in Nederland, dat die integer zijn. En daar heb ik eigenlijk geen nieuwe extra code of conduct voor nodig. Want ik vind gewoon uh, dat je moet doen waarvoor je betaald wordt. En we hebben een hele eervolle baan. Wij mogen werken aan de toekomst uh, van onze maatschappij. En dat is geweldig, dat is heel eervol. En daar ga je geen geld aan nemen. En als je dat wel doet, en het wordt bekend... dan moet je direct kunnen worden ontslagen. Neeming en dus shameing. Nou. De reut mee. Europarlementariërs Dennis de Jong van de SP... en Twan Manders van de VVD worden het op dit punt niet eens. Ik bedank ze voor de discussie. En ik bedank Francisco voor zijn komst. Er zijn drie televisieprogramma's die vanavond voetbal als onderwerp hebben. Even afgezien van Bureau Sport, VI, Oranje en Studio Voetbal. Een documentaire op Nederland 3 om vijf voor half tien. Die gaat over de voorspellende gaven van Paul de Octopus. Andere tijden sport gaat over het perestroika team Het elftal van de Sovjet-Unie dat dan 88 van Nederland verloor in de EK-finale. Om vijf over tien op Nederland 1. En een documentaire in Holland-Doc, titel De Prijs van de Hemel. Het gaat over de druk die een vader op zijn 13-jarig zoontje legt. Het Nederlands elftal wint die finale door jou, dat wil ik. En Ben daar maar eens tegen bestand tegen zo'n vader. Holland Dok op Nederland 2 om vijf voor elf. Jurgen van den Berg zo meteen met lunch op deze zender. Ja, we gaan uh, bellen over het uitgeverijcongres, dat is nu bezig in Den Haag. Uh, ja, de uitgevers hebben het natuurlijk niet makkelijk met al die bladen en de digitale wereld waarin zij nu uh, moeten uh, acteren. Dus daar zal het veel over gaan uh, op dat congres. En uh, verder is het eigenlijk allemaal nog een beetje wazig, Felix. Oh, Ik hoorde de dus... naam van Victoria Koblenko vallen in verband met stand.nl, want we willen het eigenlijk hebben over de politici... of ze nou wel naar de Oekraïne moeten of niet. Ja. Um, maar daar zijn we nog heel hard mee bezig. En is ze te bereiken? Ja, ze zit, zit nu op dit moment sterker. Ze zit vanavond bij Jack schoot, dus uh, ze is daar wel. Dus, uh, Je we hebt een 06-nummer bed... ook. Ja, we gaan ons best voor. Oké, okay, lunchen meteen. Surf naar de Morgen de Radio 1, sportzomer.